Met het NOS -journaal. De Tweede Kamer heeft het plan opnieuw uitgesteld. Eerst zou er vanmiddag over worden gestemd, toen vanavond en nu wordt het dinsdagmiddag. De coalitie probeert achter de schermen een akkoord te bereiken met oppositiepartijen... die het plan zonder al te ingrijpende wijzigingen willen steunen. Die steun is nodig om het belastingplan ook door de Senaat te loodsen. Het kabinet spreekt onder meer met het CDA, de ChristenUnie en de SGP... maar hun voorstel levert veel minder banen op dan het oorspronkelijke plan. In Beirut, in Libanon, zijn tientallen doden gevallen bij twee explosies. Volgens het Rode Kruis zijn er zeker 37 doden en bijna 200 gewonden. De explosies waren in een drukke wijk waar vooral Shiïtische Hezbollah-beweging goed vertegenwoordigd is. Ze waren een paar minuten na elkaar zo'n 150 meter bij elkaar vandaan. Lokale televisiezenders melden dat de twee zelfmoordaanslagen waren. De gemeente Den Haag neemt voorlopig geen nieuwe vluchtelingen meer op... in het voormalige gebouw van het ministerie van Sociale Zaken... omdat het COA zich niet aan de afspraken houdt. Volgens de gemeente was afgesproken dat er zowel mannen, vrouwen... als gezinnen zouden komen, maar zijn er tot nu toe alleen mannen gestuurd. Het COA spreekt dat tegen en zegt dat de groep wel degelijk gemeend is. Bovendien worden volgens de opvangorganisatie nooit beloftes gedaan... over de samenstelling van een groep. Het Openbaar Ministerie eist zelfstraffen van 14 en 16 jaar tegen drie mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op Willem Enstra. De vastgoedmagnaat werd in 2004 op straat doodgeschoten. Hij werd op dat moment verdacht van witwassen. De verdachten zouden Enstra voor de liquidatie hebben geobserveerd en op de dag zelf zouden ze de schutter hebben geholpen. De drie ontkennen alle betrokkenheid. Het weer: het is bewolkt, af en toe een bui, maar wel zacht. Morgenochtend eerst regen, daarna klaart het op, maar in de namiddag trekken er weer buien over, mogelijk met hagel, onweer en lokaal zware windstoten. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live.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 Ja, dag, uh, Jan Dijks, ik ben uh, de bassist. Ik, ik ben Guido, ik ben de gitarist. Oh, okay. Hij is eigenlijk G. Hij is eigenlijk G. Oké, okay. en de rest komt, uh, gaan we straks starten. Jullie gaan akoestische sets spelen, jullie gaan uh, drie nummers in totaal op het hele programma spelen. En dat zijn de volgende nummers. Ja, nou, dat wordt uh, Anyway, Riddle Raps en uh, Deadline.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 Open. De klanken hoor je alweer in de achtergrond van Cher Special. Ik uh, denk dat we er allemaal klaar voor zijn om een nummertje live op de eten te gaan gooien. Alleen, uh, zijn, uh, ik ga nu, ik, ga, ik kijk me nu mijn heel erg liefdallige assistent aan, Marcus, kan die? Ja, kan, uh, Volgens mij wel. Als... We gaan anyway nou jongens, jullie mogen te gek. Ja. Ja. Uh, <laughs> It's like something, it's all just a part of my whole fucking dungeon I just can't reach it, it's way too deep And I wish y'all be able to read me completely And if you could, then would you tell me Or would you be evil and keep that secret to me Cause I just can't rely on mine, I'm feeling vows I deal all the time when it's it relative to I'm a trouble, loving stuffing up my stomach. Thought it was that yeah, something Take me to the sunrise, sunshine, will Come follow my eye, confide me with love. I hope for all the time secretly. Just stop. Like Yo, Sonny, you're smart. It might work out fine. It might sell big time. And you know, that might just turn out to be fine. But what can I say? What can I? And you know, I might just turn out to be fine. But just walk my way. Walk my Why can't I just allow what's inside? It's not just my faith, babe. It's not just my way. Anyway, girl, just walk my way. But yo, one better time, babe. That's all we need. Love ain't no what ain't no double speed. Coming from above, no way, just coming underneath. No need to run and flee, no doubt, just follow me, babe. What's better, baby? That's all we need. Love ain't no what ain't no double speed. Coming from above, no way, just coming underneath. No need to run and flee, no doubt, just follow.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 G-Jian en Wout en zo. Ja, in de gang. Een beetje langs de kant, kant van de weg. Een beetje waar de auto's gaan, langs zijn en zo. Allemaal maar even opgepikt. Oké, okay, en, en zo verder, zo verder ontwikkelen we een sound. En hoe is het deze sound geworden, in plaats van bijvoorbeeld. Ja, ik weet namelijk jouw vorige beentje. Dat was K. Ja. Weet je wel, uh, uh, uh, dat werd ook bepaald. Hoe is dit bepaald? Ja. Dit geluid? Hoe kan dat samenstand? Nou, het, is, het is niet echt een pilletje wat je neemt ofzo. Nee, dat of begrijp ik wel. Van de rode nou. of de blauwe. Dat was het nou zo, hè? Dat zou chill zijn. Ja, inderdaad. Ja. Nou wil ik ska spelen. Ja. <laughs> nou ja, we zijn gewoon uh, best wel verschillende muzikanten eigenlijk bij elkaar, denk ik. Iedereen heeft weer een eigen achtergrond. En, uh, maar we hebben wel de, uh, ja, allemaal dezelfde interesses. En ik, ik heb zoiets van, het maakt me echt geen reet uit als ik er maar uh, op kan flowen. Dat vind, vind ik het prima, ja. weet je wel, als ik het maar tof vind. Ja, ja, ja, dat wij doen, zeg maar. Nee, Eigenlijk. nee, ik laat hun gewoon los gaan. Wij... Nou ja, wat... En je merkt vanzelf wel wat er gaat gebeuren. Ja, ja, ik, we houden ook alles open, heb ik het idee, toch? We ja. ja, gaan uh... alles gewoon proberen, zeg maar, altijd. En we hebben allemaal eigen, eigen achtergrond, wat jij zegt. En die nemen we mee <coughs> en daar kom, komt gewoon nieuwe shit uit. Omdat het gewoon samen komt, zeg maar. Dan krijg je nieuwe sounds gewoon, wel met oude invloeden, maar... En veel overeenkomsten. Nieuwe shit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 Een van jullie grootste invloeden, tenminste las ik op jullie website, is Gotcha. Ja, ja. En die komt natuurlijk in het patronaat. We gaan oh even yeah. een nummer draaien. We gaan er heen. Daar gaan ja. jullie heen. gaan jullie heen. Oké. Okay. En ik hoorde ook al iets heel subtiel met jullie albumpresentatie. Iets Shh, met deze bench. Gotcha. Oh. an alternative. Met Culture Personality Go! Kulte Personality Natuurlijk van Live Color Die laatst weer september in de patronaat stonden en leven wat waren ze, ze geweldig. Leven ze nog? Ze leven nog. Ze leven nog. En ik kan je zeggen, ik kan je zeggen als je de gitarist ziet... Ja? Hij ziet eruit alsof er een strijkbout over hem heen is gegaan. Nou, dat niet. Hij heeft nog steeds dat afro of dat hele rare... echt jaren negentig... Ja, jaren negentig. Dat is heel fout natuurlijk. Een beetje een rap uh, <laughs> kapsel heeft hij nog steeds. En weet je wat ook zo heel mooi was? Hij speelt gitaar en dan denk je bij jezelf... Gitaarspeler is eigenlijk heel makkelijk, want hij zet echt het gapen om zich heen en ondertussen speelt hij de, de leukste dingen, echt heel grappig om te zien, living color, got the personality. Okay. Jongens die bestaan dus nog steeds, welke jongens ook nog bestaan is uh, Chef Special. Chef Special. Blijf chef lastig special. hè, die naam. Ja, ja, het is voor mij de eerste keer hoor, jongens, dus uh, je mag me gewoon, chef, nee, wat zeg je? Nee niks. Nee, <laughs> nee ja, het ja, nee, ja, ja, is goed. Chef special, uh, ja. Chef special. bij Oké, oké, oké, oké. Dus de Zweedische chef, ken je die van de Muppets? Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, die is classic. Ja, die is classic. Ja? Nou, dat, dat, die had ik gewoon zin om te draaien als we dit interview gingen beginnen. Chocolate on the Moose. Ja, zoiets. En dan was er uh, van uh, hier is uh, weer de kip of wat dan ook en liep die kip ergens uh, weer uh, door het halve beeld heen. Maar goed, hier hebben we geen kippen. Dus de radiogeintjes het dat, ja, ja, dat. Ja, dat zijn van de radio. <laughs> ja, dus <inderdaad. laughs> hier zitten alleen vijf halen in een hok. Nou, en dat gaat wel goed, geloof ik, zo langzamerhand. Dus uh, dat hebben we wel. Uh, <laughs>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 een maand lang snurken, drinken en uh, kijken Pissies, wat... Pissen, schijten, ja, zuipen, bedoel alles ik. samen. <laughs> alles samen doen. Tegelijk en ook een, en een beetje muziek maken. Le okay. Ja, uiteraard. Maar leer je dan op een gegeven moment, uh, zeg maar... Uh, nou, bij hem moet ik dat geintje niet uithalen. en bij ja. hem Ja, daar <laughs> wordt flink misbruik van gemaakt. <laughs> dat denk <laughs> ik ook wel, ja. Ja, ja nee, maar dan, dan, dat uh, bewijst dan uh, <laughs> van uh, hey, een beetje pesten. En kijken of hij uh, dan er ja. ook wat tegen kan. En uh, weer terugknoppen. Uh, ik kan me iets herinneren. Dat kan we, jij iets herinneren? Ah, ik ja, ik kan me iets herinneren, ja. dat is aan het begin van die Tour, dat ik op een gegeven moment, ja. er was iets aan de hand met de remmen, toen we net die bus opgehaald hadden, ja. zat Josh in zijn eentje in die bus en de rem deed het niet meer. Ja. Dat verhaal ja. heeft ons allemaal echt angst jagende schrik uh, aangejaagd. Nou, zeg maar. vertel, vertel, als je toch lekker bezig bent. Ja, in, in nou, vertel, nou ja, ja ik, had, ik, had hem ik had hem net uh, gekocht, ja. ik had haar net gekocht, ze heette Misses trouwens, is ook wel even leuk om te weten, ja. dat, ze heeft gewoon een naam. Toch een vrouw. En uh, ik, uh, ik had hem net gehaald en ik reed op de snelweg. En op een gegeven moment dacht ik, nou, laat ik maar eens even gaan tanken. Mm. Dus ik, uh, ik nam de afslag. Ik reed met 90 op die afslag ofzo. En toen merkte ik inderdaad dat die remmen het niet meer deden. Dus nou, ik was aan het pompen op die rem. Er gebeurde helemaal niks. Toen heb ik hem uh, ja, om een vrachtwagen heen die weg wilde rijden. Heengeslingerd en op de handrem uiteindelijk in twee parkeervakken. Nou ja, in ieder geval, het ging allemaal goed nog uiteindelijk. Mm. Uh, maar nou, gefixt, alles oké. Okay. Dit was gewoon een beetje uittesten van mij, denk ik. Uh, alles prima nu. Maar ja, bij de jongens bleef dat een beetje hangen. Van ja, die remmen, die remmen. Dat, dat bleef een soort ding. Ja, heel gek o ook. Ook toen nee. we op, op tour gingen. En ik dacht, ah joh, niks aan de hand, weet je wel. Niks, niks aan de hand met die remmen. W wil jij het verhaal vertellen? <lacht> <tunnel> ja, ja, Als je hij ernaar nou nog aan denkt dan, nou, dan, dan ja, krijgt goed. hij de, Ja, ik ben, ik ben een beetje het irritante mannetje van de band. Ik ben een Haantje de Voorste, laten we mij even zo noemen. En op een gegeven moment waren we <laughs> nou, in Frankrijk denk ik en we kwamen aan bij de payage en we reden, we reden best wel hard en ik was aan het rijden en ik zei op een gegeven moment, fuck jongens, de remmen die doen het niet meer. <laughs> Dat was niet helemaal waar. Houston, we got a problem. Ja, yeah, we got a problem, fuck fuck fuck, de remmen doen het niet meer, de remmen doen het niet meer. Nou, Totdat ik erachter kwam dat uh, Wouter naast mij hier de deur al open had om eruit te springen. <laughs> ja. Ik liep te schreeuwen, jongen. En, toen, toen ja. toen, toen, toen, en ik trok die deur open. Ik dacht echt, ik ga nu gewoon springen. Het eh. moet nu. Ik had al die films gezien. En ik dacht, dat dit is het moment. Dit was, dit, dit was dus de opmaat naar speed ja. nummer drie, eigenlijk. Ja. Oh, ja. En dit zijn van, dit zijn van die geintjes. <laughs> maar, ja. Hij is ook flink teruggepakt. Maar daar heb ik niks mee te maken. gehad. Oh. Ja. ja, ik ben op een gegeven moment, na, nou ja, na een aantal van dat soort geintjes, hadden ze op een gegeven moment het idee van, nou, Josh, nu, nu is het wel klaar. Ja. Toen ben ik uh, best wel hard teruggepakt. Ik weet niet of je dat verhaal ook wil horen. Dat duurt even. Doen we straks wel even. Ja. We, gaan, uh, we gaan eerst uh, ter zake uh, komen. Want uh, ja, er zijn hele nee, stoere verhalen. Dat, maar ik kan me nog... Ook wat wat het? Nog één ding. Ik hoorde je net iets over een afslag. Jij was toevallig niet die buschauffeur in uh, Spanje van de zomer. Nee. Nee, nee, nee. Dat was, nee, dat was, dat was, was... niet. in dag was dat toch? Nee. <laughs> die niet, die niet. Die zeker niet. Dat is geen buschauffeur. Maar goed. Over, over die buschauffeur, daar heb ik opnames van. hè? Heb jij daar nog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 Om, uh, waar je iets mee kan, weet je wel. Ik, ik kan niet alles maar gewoon vertellen. Wij gaan luisteren naar Riddle Raps. Chef special? Look, like I can catch that.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 The riddles in my rhyme, riddles hitting their times. And music be that remedy to figure shit out. The focal rhythms and odds, to be simple somehow. If you speak out, it's your heat out. It should rebound, free minds, these sounds. Let that reach out, bleep bounce. My feet fill in the ground. Your secrets, now let me figure them out. It's riddle rap. So I'm me, not I'm without. It's riddle rap. So I'm you're under and down. It's riddle rap. You'll never stop calling it out. It's riddle raps. Eh hey, hey.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 Wauw, wauw. Ik kan niet anders zeggen. Jullie ja, ja, brengen een ja. beetje de zomer terug, eindelijk ja. weer een Zandvoort. Het is warm hier, hè? Het is, het is, al, ja. het is ah, warm hier, maar ook een beetje de zomerse klank. Jullie, je, je, je merkt het wel. Ja, behoorlijk. <lacht> het, het, de damp staat al, uh, ja. Ja. Hè? Het is... Uh, zweet ja. staat in Ja, zoiets. <lacht> <lacht> <lacht> Laat maar zitten.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 Dat. Nou, dat hebben jullie wel even, even ook weer in het afgelopen nummer wel weer bewezen. Dacht en ik ook en nou, trouwens, jullie in jullie artwork. krijg jullie jullie, EP die jullie in het patronaat ja. over ja. een paar. Uh, de 23ste uit mijn hoofd Zes, 26? 26 donderdag. 26 ja. donderdag. Mm -hmm. Komt allen, komt allen. Dus volgende week? Volgende ja, week. Inderdaad. en snel zijn, want die kaarten gaan heel hard.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 In een officieel vleesverpakkingtje gesield uh, We hebben er 100 gedaan Special editions, dat yeah. zijn de eerste En daarna als ze op zijn dan is het gewoon uh, Eigenlijk net zo tof, maar deze zijn net iets toffer Ofzo ja, dan zal ik er zal toch een woord uh, voor moeten doen om zo'n ja. ding nog even te pakken te krijgen. Als je deze te je het ja. krijgt, dan kun je over twintig jaar echt uh, ja, ophouden waarmee je bezig bent. <lacht> <lacht> <lacht> het is wel een hele mooie. Even over dat vlees, want uh, ja, het sluit eigenlijk toch een beetje aan van hoe jullie dus uh, aan elkaar zijn gekomen. Wat voor vlees heb ik in de kaart? Nee? Vind ik wel een uh, leuk gevonden, toch? Wat? Ja, ja uh. leuk. <lacht> <lacht> uh, uh, nog even over, uh, nou ja, die bandnaam is ontstaan.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 Ja. ja, Goed, we gaan het uh, afsluiten. Ja. Oh jee. Nou, ja, de de net, vond. Leuk, vond. Ja, ja, nou net is. leuk We draaien nog één plaatje tot het einde en dan is het nieuws van 9 okay. uur. Oké, okay. En dan uh, gaan we knallen naar het uh, derde en laatste nummer alweer van Sja Special. Maar nog meer interviewtjes. Het tweede uur. En nu ook een stukje hiphop, maar dan van Nederlandse bonem. Misschien ken je het? Opgeswollen? Ja, <laughs> ja dude. Dik. Kijk. Jammer dat ze gestopt zijn. Maar jij vindt gaat er niet cool? Ja wel, maar ik vond opgeswollen toffer.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 Dus ik ga naar McDonald's of haal pizza el tonno Maar voor niets gaat de zon op, mijn maaltijd is warm Daarom neem ik het mee en vrede top in het park In het park zie ik kijlstank, Cartman en Kenny En die fles Al bepaalt hier de stemming Neem een slok, groet de mannen, loop door naar mijn stekkie Waar ik neerkwak op een bank en geef stiks de hand Hoe is het? Zit het op een bank in het park? Langs vliegende gedachten bij elkaar geharkt Karikaturen karen voorbij met de kratje, of liever gezegd een Hollandia wordt gesparkt Je ziet zweven ze gasten die blijven hangen, ze voelen zich luxe, speezen met diamanten. Ze zorgen voor die consternatie. Hebben het licht gezien.